Welkom terug bij de show. Ja, ik zeg hallo en ik hoop niet dat jij uh, goodbye zegt zo meteen. Want ik heb nog uh, ja, zo'n 54 minuten geweldige muziek voor je fantastische uh, Orphan Wanners. Dus uh, alle reden om lekker te blijven luisteren naar GoFM. Dus de Beatles om mee te beginnen. Hello, goodbye. Uh, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Zoals ik al zei, vol lekkere muziek. Maar straks ook een reportage van Jeroen van Gent. En wat hij u heeft gevraagd op straat. Want dat is wat zijn vak is. Mensen op straat lastigvallen met een blauwe microfoon. Dat hoor je over een paar minuten. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Maar eerst een mooie herinnering van Gary Rafferty. on you. You're my Een stromen, want ze is mis nederland nooit meer alleen, nooit meer alleen als je wint Het is nooit een feest, als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint. Als jij wint, heb je vrienden, rij je dik, rij je dik, echte vrienden. Als, Als jij wint, nooit, nooit, nooit meer nooit, eenzaam, nooit meer zolang, eenzaam. Je zolang je wint. Beide heren zijn uh, overleden. En die vrienden en... Uh, natuurlijk Herman Brood. Herman Brood al lang geleden. En, en die vrienden niet zo heel erg lang geleden. En toch gooi ze ze in een... memorabel nummer hier in de show bij GoFM. Als je wint, dan heb je vrienden. En Gary Rafferty... met Baker Street. Straks uh, dus een... Uh, een reportage van Jeroen van Gent. Die kondigde het al aan op deze ja, toch wel aardige zomerdag. Een Nederlandse, Hollandse zomerdag. Jeroen van Gent die ging dus de straat op, zoals gebruikelijk. Hè? En hij vroeg aan u. Welke goede gewoonte wilt u ooit nog eens aanleren? Alsof je bal niet had. Nou ja, een brutale vraag. En de antwoorden die hoor je straks. En die zijn eigenlijk best wel verrassend. Maar intussen nog iets moois van Julio Iglesias. Mi longa sentimental, otros se quejan llorar, Yo canto pa' no llorar, tu amor se seco de gol, nunca dijiste por qué, yo me consuelo pensar que fue traición de mujer varón, pa' quererte mucho varón, Pa' a bien varón, olvidar a porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque el risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo, va cobrar una traición o jugarse en una daga, la suerte de una pasión. Het is cortarse los de de un metejón, het están bien om al palo del corazón. Varón je te behandelen, mucho varón, a de vergeven. Baron, varón, olvidar a porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca Baron, om je te vergeven. Baron, te provoque risa verme tirador. Todo sé mi longa devocion, mi longa para que no la canten en tu balcón, para que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, va a decir que sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, va a mucho varón, va de bien varón, o olvidar a omdat ya te perdoné, heb vergeven, no zal sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de tirado de espíritu. Zou ze het wachten zat zijn, Tracy Colletto. Een Amerikaanse singer-songwriter. En uh, niet zo bekend in Nederland, helaas. Maar ze maakt echt prachtige liedjes hoor. Zoals deze Summer. En, en voor Julio Iglesias en uh, Milanga Sentimental. Natuurlijk hier in de show, want we houden het natuurlijk wel een beetje zomers hè. We houden de moed erin, zal ik maar zeggen. Met de aardige temperaturen. Echt een zomerse zomer. Een Nederlandse zomerse zomer, zo moet ik het zo zeggen. Met zo nu nog regen. Nou, gemiddelde temperaturen. En uh, toch ook wel weer lekker zonnetje. Een aangename temperatuur. Beter dan de afgelopen tijd in Zuid-Europa. Want daar uh, ja, raakt u al gefrituurd door alleen al buiten te komen. Ja, dat dus. In een ogenblik, over een paar minuten al, de ja, reportage van Jeroen van Gent, Welke goede gewoonte wilt u nog eens aanleren? Komt eraan naar onder andere, ja, het is zondag tenslotte, een prachtige gospel. Jesus war In Jesus war. I'm Ik zag hem een tijdje geleden weer eens op televisie. Hij is nog steeds een grote held in Frankrijk. Dave, met Dan Maintenant had hij in 1975. Een enorme hit in Nederland. ja, het is een Nederlands jongen. En de, ja, grote respect voor deze man natuurlijk, hè omdat hij zo'n geweldige chansonnier is in Frankrijk... en in Nederland horen we er eigenlijk heel weinig van. Edwin Hawkins en zijn singers horen voor met Oh Happy Day. Terwijl wij aan de vijfde of zesde bak koffie zijn... dus eigenlijk een beetje het stuiteren van de koffeïne... gaan we luisteren naar een reportage van Jeroen Vergent. En hij schrijft in zijn voorwoord, want dat schrijft hij hier op ons beeldscherm... Bent u een heer in het verkeer, zelfs als u een dame bent? Nou, goede vraag op zich... Wordt het avondeten nog louter opgediend aan de eettafel of op schoot voor de televisie? Maar eet u dan ook nog met mes en vork? Welke goede gewoonte wilt u trouwens nog eens aanleren? Nou ja, Jeroen Vergent ging natuurlijk zoals altijd de straat op en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Goedenavond, mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuk een soort van man bij het hond vragen, lichtvoetige vragen, dus geen ellende... Geen politiek, mag ik dat proberen bij u? Live uh, voor de radio? Ja voor de radio. Maar is niet live. Nee, niet oh, live. Nee, okay. dus u kunt rustig nadenken over de antwoorden, want het zijn van die ja, nou, man bij hond vragen. Welke goede gewoonte wilt u ooit nog aanleren? Oh, oh, dat is wel een <laughs> hele moeilijke vraag, omdat ik al wel. wat ouder ben, dus. Uh, nou ja. Nou, misschien toch nog eens wat beter, uh, nee, kunnen zeggen. Nee kunnen zeggen. Ja. Ah, grenzen stellen. Ja, grenzen stellen. Goeie. Ja. Ja, ja dat uh, wil nog niet altijd lukken. Iets ja. beter dan vroeger, maar toch nog wel. Uh, kan nog wel eens wat beter. Ja, vind, dat ook, blijf ik moeilijk vinden. Ja, ja. dat is ook typisch iets wat je dan uh, moet leren, zeg maar, op termijn. Ja, hè, ja. Dus. klopt, ja. En dat gaat al beter, maar ja. Het zit ook in je karakter. Ja. Om het niet te doen, denk ik. Ja, maar daarom dan ga je tegen je karakter in. Ja daarom. Dus als het nou jezelf niet te veel uh, benadeelt, ja. dan, uh, dan is het prima. Hartstikke. En dat goed. lukt goed. Mag ik u nog wat vragen voor de radio op de koop? Ko ko ja, ik weet niet wat we doen is. Nou, ik heb een leuke een man bij het hond vragen, lichtvoertige vragen. Dus geen politiek, geen ellende, maar uh, een soort van man bij het hond vragen, zeg ik altijd maar. Ja, Mag ik het proberen? Ja, Even beu. Even kijken hoor. Welk goede gewoonte wilt u ooit nog eens aanleren? Dat is echt zo'n man met hondvraag. Ja, dat zijn er veel hoor. de oh. Goede gewoonten. Nee, toch? Ja, dat is nog moeilijk hoor. Want goede gewoonten die we nog zelf gaan aanleren. Ja. Ja, ooit nog eens. Nee, we zijn allebei gestopt met roken. zijn Dat is wel belangrijk. Ja, maar dat is een goede groteer. Ze hebben wel gedaan dat, dat, dat gedaan. dat is al voltooid. Nou ja, dat, dat kan het toch goed rekenen. Roken, je niet meer gaan roken. Want je blijft natuurlijk verslaafd aan roken. Ja. Dus, dus, roken, ja, niet meer roken. Dan. Maar u bent niet volledig afgekikt? Ja, zeker wel. Ik rook helemaal ja, drie okay. jaar niet. Tussen. En dan in plaats daarvan allemaal snoepjes of zo? Nee, toch? Mm, nou, dan meer, meer snacken. <laughs> wel meer snacken, ja. <laughs> <Okay. laughs> Dat krijg stavonds, je, krijg je noodhuin, Ja, weer, ja, okay. Goede gewoonte, iedere morgen beginnen we wandelen. Aha. Ik heb precies ja. bij corona heb ik het iedere morgen gedaan. Ja. En nu eigenlijk. Ja, nou tennissen we weer. En nou schiet dat er gewoon weer bij in. Maar dat, uh, dat zou ik nog wel weer eens... <laughs> maar tennis is ook goed. Jawel, natuurlijk dat wel. Het is meer sociaal natuurlijk. Dit, wandelen doe je echt voor jezelf. Je hoofd leegmaken. En uh, oh ja. dan ben je weer fit voor de rest van de dag. Nou ja, ik kan in een, ploeg, een ploegje lopen, maar gewoon lekker alleen. lopen. Nee, nee, nee, ik loop het liefst alleen. Lekker alleen. Ja, lopen. alleen. Ja. Zit het erin? Gaat u het proberen? Om te nou lekker. ja, ik ben, ik ben wel weer begonnen, maar dan doe je het weer twee ochtenden en dan denk je die andere ochtend, nou het is wel goed. Vandaag maar even niet. Ja, en dan slijpt het er gewoon weer in. Ja, ja vooral in de winter natuurlijk. Ja. ja. ja. Welke goede gewoonte dus zou je willen aanleren? Schat, wat is een goede gewoonte? Een goede gewoonte om aan te leren. Ja, ik heb geen goede gewoonte om aan te leren. Ja. Nog niet? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik ben eigenlijk best wel lief. Hé! Hey, ja, ik Rijks. lijk van, van buiten, meestal de vooroordeel, maar ik ben nou, eigenlijk nee. gewoon een hele lieve jongen. Tuurlijk. Dus, dus ja, kortom, je hebt, niet, je hebt het niet paraat, zeg maar, Er staat niks. Ja, ja stoppen met roken eigenlijk. Ah, nou, dat is een goeie. Stoppen met roken. Oh, nou, kijk. Dat wel. Nu helemaal met de inflatie, dat kost echt heel veel. Kost wat te veel geld? Veel te veel. Ik zou je dat kunnen? Per dag. Zou je dat kunnen? Als ik wil wel, ja. Als ik, als ik denk van nou ben ik er klaar mee, dan doe ik, stop ik er echt mee. Nou ja, ik het is niet denk. dat ik zo groot de neiging zou hebben om weer een sigaret te pakken. Als ik denk nu is het genoeg geweest, is het genoeg geweest. Dat wel. Moet je echt doen dan? Ja, eigenlijk wel, hè. Maar ja, dat is weer voor 2024. Oh, voor, de nieuw, voor, de, voor het nieuwe jaar. Eventjes. Dat is weer voor het nieuwe jaar, hè. Welke goede gewoonte wilt u ooit nog eens aanleren? Welke goede gewoonte wilt u aanleren? Meteen alles opruimen. Ja, dat durf ik bijna niet door te vragen. Dat durf ik bijna niet door te vragen hoe dat... Hoe dat... Het is geen rommeltje maar kan wel eens dus beter meteen mijn spulletjes opruimen in plaats van te laten liggen. U bent met veel dingen tegelijk bezig. Kan ik ook ja. helemaal netjes... Ja, ja, misschien wel, ja. ja. Dat is meestal creatief. Nou ja, ja, ja. Dus? Nou ja, laten we het zo houden. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dat, dat, is, dat is er eentje. En zit dat u door? Nee toch, hè? Valt er misschien wel mee Nee, daar leer je mee leven. Leer je mee leven. Ja, ja maar de anderen ook. <laughs> Om u heen. <laughs> ja, nou. Nee, je brengt het ook over, hè. dat is wat minder. Oh? Op de kinderen, ja, dus dat is ook wat minder. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go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 Gentlemen will walk but never run The manners make of manners. Someone say He's our hero of the day It takes a man to suffer Ignorance and smile Be yourself No matter what they say Be yourself No matter what they say Be yourself no Yeah. <laughs> ...vraag trouwens voor de dames... ...wie denk je wel dat je bent, joh? Hè? The Spice Girls. Who do you think you are? Een Sting ervoor met de Englishman in New York hier bij GoFM... ...op deze zondagmorgen. Ik kijk even naar de agenda. Vandaag is nog van alles te beleven trouwens. Tentoonstelling technisch Lego... Het zoekt en het beweegt. En goh, wat een kunstwerk allemaal. En dat is uh, allemaal te zien in het... Ja, hoe noemen ze het ook weer Een museum. Ja, een prachtig museum. Ze noemen het het Technisch Industrieel Museum. Dat dus... En er is nog veel meer te doen. Vanaf dinsdag is er natuurlijk weer de avondmarkt in uh, Sluis. Een paar dagen lang feest al daar. En uh, koopjes, uiteraard. Veel te doen dus. En er is een bordspelletjesmiddag. Jawel, uh, dat is ook wel interessant. En dat is dan komende woensdag allemaal te doen. Dus, heb je zin in al die activiteiten? En wil je meer weten over die activiteit? Ga dan naar onze website. www.go-rtv.nl Daar vind je alle informatie en ook een leuke agenda met allerlei uh, dingen die je kunt doen in de regio. Erg gezellig, ziet er goed uit. Maar je kunt ook op onze website terecht voor het laatste nieuws. Go-rtv.nl Ik zie geen dan volgen, Jij en ik toch samen. Dat zou altijd zo zijn. Da -da. Ik Een mono-uitvoering van uh, I Can't Get No Satisfaction van The Rolling Stones. Lekker. Aan het einde van deze aflevering, alweer van uh, de zondagmorgen van GoFM. En voorhoorde je trouwens uh, S10, of s natuurlijk. Die uh, meedeed uh, met dit nummer aan het Eurovisie Songfestival. En niet onfortuinlijk, laten we eerlijk zijn. Hey, de show zit erop. Ik heb nog één nummer voor je. En daarna een deuntje die de radiofans wel zullen herkennen. Claude Valois en Bronx. Maar zo meteen nog even Rod McEwen en Without a Worry in the World. Daarmee wil ik natuurlijk vandaag wel afsluiten. Hè, met een lekker opgewekt nummer. Ik dank je wel voor je gezelschap vandaag. En ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag. Ik zit hier om 10 uur, hier in Tenneuzen in de studio. En ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. Ik wens je nog een hele mooie dag en veel plezier met mijn collega's. En wat mij betreft dus, zoals gezegd, tot volgende week. Singing in the dawn without a worry in the world I've never known a gypsy who could be a gypsy through and through And have a worry in the world All oh, merry men are minstrels then who keep their troubles locked inside Don't inflict them on the world Isn't there's something to be said For leaving your troubles in your head Never taking them to the world in the town, is not afraid to be a clown, without a worry in the world, no cowboy with an ounce of pride, will mount his horse and ride, and have a worry in the world, all oh, merry men are minstrels, and who keep their troubles locked inside, don't inflict them on the world, There's something to be said For leaving your troubles home in bed never taking them to the world If I must love, then let me love As though I've never loved before Without a worry in the world And when I go, then let me go And only gently close the door Without a worry in the world All merry men are minstrels Then who keep their troubles locked inside And don't inflict them on the world Isn't there something to be said For having had some love instead of never having had any in the world Without a worry in the world, without a worry in the world, yes, I've got troubles of my own, I'll try to solve them all alone, I won't inflict them on the world. Hey, I, I, I, I, I,